7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PvdA-voorzitter Hans Spekman is positief over een eventuele missie... met Nederlands militairen naar Mali in Afrika. Hij zei in het tv-programma Jinek... de burgers in Mali creperen. Het zijn de gewone mensen die daar het slachtoffer zijn. Het kabinet overweegt een grote militaire bijdrage te leveren... aan de VN-vredesmissie van drie à vierhonderd man. Spekman vindt dat Nederland ook uit internationale solidariteit... een bijdrage moet leveren. Het vlot trekken van het Belgische visserschip voor de kust van Petten is mislukt. Tijdens de poging het schip weg te slepen braken de boulders af. Dat zijn de scheepsonderdelen waaraan de sleepkabels worden bevestigd. Morgenochtend om 6 uur is de eerstvolgende mogelijkheid het schip vlot te trekken, dan is het springtij. Het visserschip liep woensdagnacht vast op zo'n 50 meter voor de kust van Petten. Het was stuurloos geworden doordat een visnet in de schroef was komen te zitten. In Duitsland kunnen de onderhandelingen van start voor een zogenoemde grote coalitie. De sociaal-democratische SPD heeft daarmee ingestemd. De gesprekken beginnen waarschijnlijk woensdag. De christendemocratische CDU-CSU van bondskanselier Merkel won de verkiezingen met overmacht. Maar kan niet alleen regeren. Familieleden van een de eerste Arabier aan wie een Yad Vashem-onderscheiding is toegekend... willen die niet in ontvangst nemen... De onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden die hun leven of vrijheid hebben geriskeerd om Joden te redden uit handen van de nazi's. De Egyptische dokter Mohamed Helmi kreeg de onderscheiding vorige maand postuum toegekend... omdat hij in Berlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers in huis nam. De Yad-Washem-stichting kon in eerste instantie geen familieleden vinden van Helmi. Persbureau EP vond wel drie familieleden maar die willen de onderscheiding niet aannemen... vanwege de slechte relatie tussen Israël en Egypte. Dweer, bewolking en buien, mogelijk met onweer en windstoten... morgen wolken en enige tijd regen en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen.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 Van uitzinnig feestende jongeren tot junks en de voedselbank in Oslo. Wat is er eigenlijk aan de hand in een van de rijkste landen van de wereld? Licht op het noorden. Vanavond om tien voor half negen op Nederland 2. Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk. Zoals Walter van der Velde Jonkers van Van der Velde Rioleringsbeheer. had dat gedacht. Van eenmaal met een schep naar 17 vestigingen en het World Wide Web. Telford zakelijk.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 Goedenavond en welkom bij VPRO's Blik op de Boze buitenwereld. Het komende uur bewegen we ons van Iran via Frankrijk. Want wat is er aan de hand in de Franse gevangenissen dat de minister van Justitie daar het roer radicaal omgooit. Naar de rest van de wereld. Want we gaan het ook over drones hebben dit uur. Maar ons viel deze week vooral deze uitspraak op. Iran, objectively is a natural ally of the international community and the West, if we could. Ja, Jack Straw, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk... noemt Iran een natuurlijke bondgenoot van het Westen. Hij deed dat in een interview met Christian Amanpour van CNN... in de week dat de onderhandelingen over Iraans nucleaire programma weer van start gingen. Straks een gesprek met de van oorsprong Iraanse politicoloog Peiman Yafari. Dat en meer het komende uur, maar nu eerst muziek. Le Ja, u hoort het lied Le Maton me Van de, rap, de rapper Passy over het zware leven in een Franse gevangenis. Dat gaat binnenkort tot het verleden behoren... wanneer het aan de regering van president Hollande ligt. Want de Franse minister van Justitie, Tobira... mag dan een fitty hebben met het Front National... zoals u eerder vandaag in het nieuws hoorde. Ze heeft ook echte problemen. Frankrijk gaat voor een liberaler strafrechtsysteem. Onder leiding van die daadkrachtige minister van Justitie Christian Tobira wordt een pakket hervormingen aan het parlement voorgelegd. En die keuze is opmerkelijk omdat de roep voor harder en langer straffen met de opkomst van de rechtspopulisten van het Front National steeds luider klinkt. Waarom voert deze toch al impopulaire socialistische regeringspartij juist nu die wijzigingen door. Bij ons in de studio: meneer hoogleraar strafrecht Anton van Kandhoud. Namens Nederland ook lid van de gevangenisinspectiecommissie van de Raad van Europa. Welkom, meneer Van Goedenavond. Ja, um, om daarmee te beginnen. De, de Franse minister van Justitie, Tobira zegt dat ze niet anders kan. En dat zou te maken hebben met waar Passy het ook over had, het zware leven in de Franse gevangenissen. Wat, wat is daar precies aan de hand? Het leven in de Franse gevangenissen is uh, niet alleen zwaar, het is bijna desastreus. Dat heeft uh, verschillende oorzaken. Juist die roep om hardere en zwaardere straffen heeft ertoe geleid, want dat is onder de vorige regering is dat ook tot uitvoering gebracht: ja. dat de gevangenissen overvol zijn. Met name de huizen van bewaring waar mensen in voorrest zitten. Uh -huh. Er zijn uh, veel zelfdodingen in, uh, in de Franse gevangenissen. Um, er is een tekort aan opvang voor mensen... waarvan ongeveer een kwart aan leidt aan psychische stoornissen... omdat Frankrijk niet zoals in Nederland een tbs-achtig systeem kent. Um, en verder uh, zijn er uh, geen programma's die erop gericht zijn... om de mensen in ieder geval iets wat beter terug in die samenleving te brengen. Reclassering? Uh, Recursering bestaat, maar daar is onvoldoende in geïnvesteerd. Het grootste gedeelte van de straffen zijn korte straffen. En korte straffen, dat weet langzamerhand iedereen die er iets van uh, afweet, die zijn over het algemeen eerder. Uh, het het leidt er eerder toe dat mensen weer opnieuw in de criminaliteit dat vervallen. Meer ja. En de recidive in Frankrijk is uh, met name onder deze groep dan ook heel hoog. Beetje Amerikaanse toestanden eigenlijk. Nou, Amerika, uh, door de, de doodstraf die men daar nog uh, kent... en de, de, de desro, uh, daar zijn nog wat erbarmelijke situaties. Ja. Maar Frankrijk heeft bovendien, en dat is toch ook wel weer met Amerika overeenstemmend... Uh, ook hele oude gevangenissen, wat ook niet leidt tot uh, omstandigheden... Nee. die uit menselijk oogpunt nog acceptabel zijn. Nee, Uw, uh, uw organisatie, die, die inspectiecommissie van de Raad van Europa... heeft Frankrijk op de vingers getikt uh, hierom, om die toestanden in de gevangenissen. Is, is, is de, dat, denkt u de reden dat het beleid nu aangepast gaat worden? Het is zeker niet de enige reden, uh, maar de conclusies en de rapporten... van uh, deze commissie van de Raad van Europa, die tellen in alle landen tellen ze zwaar aan. En ze worden ook vaak overgenomen door het Europees Hof... voor de rechten van de mens, wat Frankrijk op die grond... dan ook al een aantal keren heeft veroordeeld. Um, maar tegelijkertijd uh, zijn er natuurlijk ook budgettaire redenen. Het zijn niet alleen humanitaire redenen, hoewel die de doorslag zouden moeten geven. Maar nu zijn het ook budgettaire redenen dat Frankrijk door zijn overbevolking... gewoon de, de, de, de capaciteit niet meer kon opbrengen om op deze manier door te gaan. Dus het is eigenlijk ook een, een gevolg van de crisis? Het is een gevolg van de crisis. Het is ook een gevolg van een veel te zwaar beleid wat onder Sarkozy is uh, ingezet. Kennelijk is er nog steeds een hardnekkig geloof... dat als je maar zware straft... dat dat veiligheid in de samenleving een stapje dichterbij zou brengen. Maar we zien steeds dat precies het omgekeerde het geval is. Ja, nu uh, stelt uh, de minister van Justitie, Tobira, dus een, een ander beleid voor. Wat, wat behelst haar plan precies? Nou, heel interessant is dat, uh, dat zij gekeken heeft naar de ontwikkelingen in andere landen. En met name in Noorwegen. Maar daar kun je een beetje dezelfde ontwikkelingen zien als bijvoorbeeld ook in Denemarken. De Scandinavische landen die zijn toch in een aantal opzichten een voorbeeld voor heel veel andere landen in Europa. En dat zit er met name in uh, dat de straffen daar korter zijn... maar dat tegelijkertijd ook veel meer gewerkt wordt... aan alternatieven voor de gevangenisstraf. Dus veel minder mensen hoeven de gevangenis daar ook in... terwijl ze wel gestraft worden, maar dan via een andere straf. En dan moet ik denken aan, aan die, nou, de, de is, enkelband bijvoorbeeld? De, de, en, de enkelband is een van de, van de steeds meer toegepaste... Uh, de, de werkstraf is er natuurlijk één. Onder zware voorwaarden... Het onder toezicht staan van de recrissering. En wat heel belangrijk is, en waar ze ook naar verwijst... dat zijn de zogenaamde open gevangenissen. En open gevangenissen... Uh, dat houdt in dat mensen in ieder geval overdag gewoon hun werk kunnen blijven doen. Daardoor ook economisch gezien hun nut voor de samenleving blijven. Mm -hmm. Minder schade uh, wordt toegebracht als ze weer uh, opgesloten worden. Hun baan verliezen en hun contacten verliezen. Dus overdag kunnen ze hun werk of studie blijven, blijven voortzetten. Ja. S'avonds en de weekenden dan, uh, worden ze gedetineerd. Ja. Het, is, uh, het is een spannend voorstel. Juist in deze tijden dat, uh, dat rechtspopulisme uh, nogal uh, aan de winnende hand is. Althans, in ieder geval in de peilingen, ook in Frankrijk. En dat zien we in meer Europese landen. Zien we dit ook in meer Europese landen? Zien we dat, dat meer Europese landen terugkomen van dat idee van harde straffen... Eh, ook onder druk van de crisis? Er is eigenlijk altijd een, een, een golfbeweging. De, de strafrecht is altijd een heel interessant thema voor politici. En bij verkiezingen zie je ook altijd dat, dat alle partijen... Eh, zeg maar op criminaliteit eh, zeg maar het accent leggen, van alles beloven... en dan hangt het mij vanaf als, komt, als ze een regering komen, wat ze daarmee mij gaan doen. De illusie van veiligheid. Het is de illusie van veiligheid... En wat we op dit moment zien is dat in heel veel Europese landen, met name de landen die oorspronkelijk zeg maar, uit het communistische systeem kwamen, dat daar behoorlijke hervormingen plaatsvinden. Want dat was ook heel hard nodig. Dus juist daar zie je die ontwikkelingen van alternatieven, elektronisch toezicht, et cetera. Je ziet het ook in de Scandinavische landen. En. Uh... Ja, en naarmate en, en ook de budgettaire noodzaak daartoe dwingt... zie je dat, ook al is het vaak tegen heug meug... dat die ontwikkelingen ook worden gevolgd in landen... waar ook een rechtsregering aan de, aan de macht is. Want dat maakt eigenlijk niet uit of er een links- of een rechtsregering... Heel vaak zie je dat, dat nieuwe ideeën worden gelanceerd in een periode... dat uh, een, een wat meer linksgerichte regering aan de, aan de macht is. Maar de invoering daarvan, dat is heel merkwaardig... vindt vaak plaats, niet door zo'n linksregering... maar juist door een rechtsregering... en dan vaak niet vanwege de humanitaire aspecten... maar omdat het Budgetair veel aantrekkelijker is. Ja, het, zijn, het zijn haviken die vrede moeten sluiten. Hè? Dat heb je met de oorlog ja, ja, gehad. <laughs> ja, zo werkt dat. Ja. Ja. Um, um, als het nou om betere resocialisatie gaat, hè? u zei al, in Frankrijk is zoiets als recalserie. Um, um, um, hoe noem ik het? Reclassering. Um, ja, daar is al jaren niet in geïnvesteerd. Um, dat kost natuurlijk geld. Gebeurt dat dan wel in deze tijden van crisis? Zien we, zien we een, een, een terugkomst van bijvoorbeeld zoiets als de reclassering? Ja, in heel veel landen zie je dat er juist heel sterk in reclassering wordt, uh, wordt geïnvesteerd dat elektronisch toezicht, dus dat enkelbandje... dat heeft ook alleen maar zin als je dat uh, samen doet... met een behoorlijk uh, toezicht en ook begeleiding van de reclassering. Want een enkelbandje alleen, daar worden de mensen ook niet beter van. Nee. Maar, maar juist zo'n begeleiding kan ertoe leiden... dat mensen uiteindelijk veel steviger in die samenleving terugkomen dan voorheen. En dat is uiteindelijk wat maar wat waar het de gevaarlijkheid het daar, mensen... heeft men, daar heeft men dan wel geld voor over. Ja, maar het is uiteindelijk altijd nog veel goedkoper, dat hele pakket... dan één gevangenis... dag gevangenisstraf, ja. wat 150 tot 200 euro per dag kost. Ja... Nou, nou heeft eh, staatssecretaris Steven natuurlijk het afgelopen jaar ook eh, zo'n zo problemen gehad met het sluiten van gevangenissen. Hoe, hoe doen wij het in Nederland in dit opzicht? Nou, ik denk dat, uh, dat we over een paar jaar zullen constateren... dat het gesprek wat we vandaag over Frankrijk hebben... dat we dat over een paar jaar over Nederland kunnen hebben. En dat we dan moeten constateren dat die versobering... die teven nu voorstelt voor het Nederlandse gevangeniswezen... zonder te kijken naar de goede ervaringen in het buitenland... want die zouden we eigenlijk ook hebben kunnen overnemen... dat dat leidt tot een grotere onveiligheid, tot meer recidive en tot uh, grote frustraties en grote spanningen ook binnen de gevangenis. Want u bedoelt dan de versobering... Van het gevangenisregime zelf, hè? Versobering van het gevangenisregime. Het, uh, steeds meer mensen op één cel plaatsen. Terwijl juist de Franse minister nu zegt... dat moeten we niet doen, want uh, dat levert juist een heel groot aantal problemen op. Dat willen wij nu gaan invoeren, terwijl in andere landen... daar nou net van wordt teruggekomen. Ja. Misschien heeft hij geluisterd? Dus over een paar jaar komen we hier weer terug... en dan gaan we het gesprek over Nederland houden. Heel ja, Goed, afgesproken. We spraken hoogleraar strafrecht Anton van Kanthout... lid van de gevangenisinspectiecommissie van de Raad van Europa. En we hadden het over Frankrijk... waar ze een liberaler strafrechtssysteem gaan invoeren. Dank u wel. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Ja, deze week verscheen er een tussenrapport van de speciale VN-rapporteur... op het gebied van de mensenrechten in het kader van de strijd tegen terrorisme. De heer Emerson is dat. U weet, met name de regering Obama maakt veelvuldig gebruik van drones... om terroristen aan te vallen. En daarbij vallen ook vaak burgerslachtoffers. In de studio nu Wouter Werner. Hij is hoogleraar transnationaal recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Werner. Goedenavond. Um, u hebt het rapport op ons verzoek een beetje bekeken. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van Emerson? Uh, nou, de belangrijkste bevindingen van het rapport uh, staan aan het einde bij uh, de conclusie. Het zijn er vier. Uh, de eerste, dat uh, drones op zichzelf niet het probleem zijn. Het is de manier waarop ze worden ingezet. Ja. Uh, de tweede is de belangrijkste uh, politieke uh, juridische boodschap van het rapport. Namelijk dat er meer onderzoek moet komen naar de, uh, de aanvallen... en uh, meer openheid moet worden verschaft. Ja. Uh, de derde is dat er een hoop uh, juridische vragen nog uh, um, onbeantwoord zijn en een oproep aan staten om daar helderheid over te verschaffen. Mm -hmm. En in de vierde plaats een oproep specifiek aan de Verenigde Staten om zijn juridische positie en zijn feitelijke informatie ter beschikking te stellen. Zodat ja. het kan worden bepaald of de aanvallen rechtmatig zijn of niet. Ja. Laten, laten we daar even mee beginnen, met die feitelijke informatie. Want dat, dat uh, zag ik uh, het rapport scannend ook al snel: dat dat een heel belangrijk punt is. Met name in de Verenigde Staten, waar het meeste van dat drone-gebruik onder verantwoordelijkheid van de CIA plaatsvindt. En dus. Per definitie geheim is. Um, ze krijgen er flink van langs in dit rapport. Washington heeft onlangs aangekondigd dat ze de, de verantwoordelijkheid meer willen verleggen naar het ministerie van Defensie. Gaat dat helpen, denkt u? Denkt u dat er daardoor meer informatie vrij zal komen? Um, nou, het is in ieder geval een verbetering. Uh, de CIA, uit de aard van de organisatie, is gewend om uh, um, te werken op basis van. Uh, de, de, de, de, de, de, geheim, de, de geheime geheim. informatie. Ja? De geheime dienst. Dat heb je met geheime diensten. Ja. en um, In het leger is een, een, een veel... De defensie in het leger is veel meer een cultuur... waarbij ook uh, uh, onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Dan wordt gekeken of het oorlogsrecht is geschonden. Dus in die zin is het wel een, een verbetering. Nee. In hoeverre het de vragen en de ambities van het rapport van Ben Emerson uh, tegemoet komt... dat valt natuurlijk te, te bezien. Ja. Daar, daar komt nog bij dat niet alle operaties zullen verschuiven. Uh, we hadden vrijdag uh, een conferentie met Shazad Akbar... advocaat uit Pakistan... Ja. die uh, aangaf dat voor Pakistan de CIA nog steeds uh, de hoofdrolspeler is. Dus uh, dat... Uh, het probleem blijft daar bestaan. Ja, wat weten we eigenlijk? Met name over Pakistan, waar, waar toch eigenlijk de bulk van de aanvallen plaatsvindt. Er wordt, Jemen wordt genoemd in het rapport, en, en Gaza wordt genoemd als het gaat om burgerslachtoffers, maar de meeste burgerslachtoffers vallen toch uh, vermoedelijk in Pakistan. Wat, wat weten we eigenlijk over die aantallen inmiddels? De Amerikanen zeggen tot nu toe... de directeur heeft zelfs een keer gezegd... er is er niet één burger bij, bij omgekomen. Ja, nou, um, vooral weten we heel veel niet. Daarom ook de, de, de oproep in dit, uh, in dit rapport... Um, maar we weten inmiddels wel wat. Hè. Er zijn aanvallen bekend op uh, um, oudsten in de regio... waardoor hele gemeenschappen uh, niet alleen mensen hebben verloren... maar ook een politieke infrastructuur voor geschillenbeslechting. Mm -hmm. Bijvoorbeeld juridisch politieke infrastructuur. Uh, we weten van, van de gevallen waarbij uh, leraren, um, de grootouders, etc zijn. Dus uh, de, de, er komt steeds meer informatie naar voren. Met name door uh, mensen... Binnen Pakistan zelf. Ja. Uh, wat ook niet altijd makkelijk is. Omdat Waziristan bijvoorbeeld een vrij afgesloten gebied is. Ook ja. militair. Ja. Um, maar het is onmiskenbaar dat er veel burgers ook getroffen zijn. Ja. Dan, dan even over de juridische positie. De Verenigde Staten beroepen zich tot nu toe altijd... op het recht op zelfverdediging. Hè? En dan zeggen ze, nou, Al-Qaeda opereert wereldwijd... en trekt zich niks van grenzen aan. Ja, als wij ons daartegen willen verdedigen... dan, moeten wij, dan kunnen wij ons ook niks van grenzen aantrekken. En dan moeten we dus ook aanvallen in, in landen... waar we misschien niet mee in oorlog zijn. Want dat is een punt. Of die daar geen toestemming voor geven. Want dan schenden we de soevereiniteit. Uh, hoe, hoe denkt u daarover? Er zit toch wel wat in? Nou, um, het recht op zelfverdediging... Uh, kan inderdaad worden uitgeoefend... wanneer een staatsslacht voor is... van een gewapende aanval... Hmm. Uh, daarbij is dan uh, de vraag... in nou ja, 9-11. Ja, dus dat was inderdaad ook uh, een, een voorbeeld... waarbij het recht op zelfverdediging van de Verenigde Staten is, uh, is erkend. De, de aanval op Afghanistan is uh, in dat kader ook uitgevoerd. Um, daar speelt er nog wel de grote vraag bij... Uh, onder welke voorwaarden mag je dan dat recht op zelfverdediging uitoefenen? Dus moet er een betrokkenheid van een staat of mag je uh, helemaal los daarvan? En los nog van de vraag van zelfverdediging... is de vraag, wat is dan een legitiem doelwit? Mm. Um, dus dat, dat is de vraag in het, in het oorlogsrecht of het humanitair recht. Um, dus de claim, we hebben een recht op zelfverdediging... dus we mogen alles doen wat ons goed dunkt... Uh, ja, dan nee. zou het einde van het internationaal recht betekenen. Ja. Maar er zitten dus allerlei interpretatiekwesties hieronder. Emerson zegt, daar moet duidelijkheid over komen. Hoe moeten we eigenlijk die duidelijkheid creëren? Nou, een van de manieren is door rapporten zoals deze. Ja. He, dit, dit rapport rapporteert niet alleen, maar is ook duidelijk een poging... om staten ja. die duidelijkheid te laten verschaffen en in een bepaalde richting te duwen. Um, uh, die duidelijkheid kan worden verschaft door succesvolle uh, zaken voor, voor de rechter te brengen. Dus is dus een zaak voor de rechter in Peshawar gebracht. Waarbij het Pakistanse Hof heeft gezegd dat uh, aanvallen eigenlijk neerkomen op oorlogsmisdaden. De Pakistanse staat heeft opgeroepen niet langer mee te werken. Dus op die manier creëer je wel de enige duidelijkheid. Ja. En het moet komen door, waar het rapport ook toe oproept het spreken over de legitimiteit of illegitimiteit van specifieke aanvallen. Want ja. dat de Verenigde Staten uh, ook een recht op zelfverdediging heeft... Ja, dat zal niemand ontkennen. Ja. Dus daar moeten rechtelijke uitspraken over komen, zegt u. Er moet jurisprudentie ontstaan. Um, Noam Chomsky, een, een, een oude held van links in de Verenigde Staten... die heeft onlangs geopperd dat Obama voor het internationaal strafhof... moet worden gebracht als oorlogsmisdadiger. Is dat een werkbare strategie, denkt u? Um, nou, het is werkbaar in de zin dat Chomsky weer publiciteit krijgt. Daar, is, daar houdt hij van. <laughs> um, maar praktisch niet. En dat weet hij ook wel. Omdat de Verenigde Staten geen... Ze doen niet mee is aan het strafhof. Nee. Is maar de Veiligheidsraad Pakistan Pakistan zou kunnen evene... toewijzen. Dat kan. Ja, ja dat is een klein detail. De Verenigde Staten <laughs> heeft een veto-recht daar. Misschien <laughs> dat ze dat gebruiken. Maar, uh, nee, ja. maar ik, u begrijpt wat ik bedoel. Zou een meer confronterende uh, aanpak van de Verenigde Staten in dit verband... bijvoorbeeld door de Verenigde Naties, bijvoorbeeld door meneer Emerson... zou dat helpen? Of denkt u dat... we het voorzichtiger moeten doen? Nou, voor een deel in Pakistan zelf is die confronterende aanpak gezocht. Hm. Dus de uh, mensenrechtenorganisaties, daar zijn zaken begonnen voor, uh, voor de hoven al daar. Um, en daar zijn vrij stevige uitspraken uitgerold. In het parlement uh, is uh, de nodige wetgeving aangenomen... die het uh, vrijwel onmogelijk maakt voor Pakistan om toestemming te geven... op de manier zoals dat vroeger uh, gebeurde. Ja, en dat werkt. Daar ja. zie je de CIA zich ook zorgen over maken. Je ziet het aantal aanvallen drastisch afnemen. Ja. He, dus, maar tegelijkertijd, ja, um, alleen confrontatie helpt niet. Je moet ook het probleem wel onder ogen willen zien. En ja. erkennen dat er een serieuze veiligheidsdreiging is. En met ja. de Verenigde Staten ook zoeken. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Goed. We wachten het uh, volgende rapport van meneer Emerson af. En ja. dan vragen we u weer om daar commentaar op te oh, geven. Dank u wel meneer Werner, Graag Leraar transnationaal recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tunesië dan nu. Tunesië heeft twee jaar na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe grondwet. De politiek zit in een impasse na twee moorden op linkse politici. De islamitische partij Ennada was haar handen in onschuld... maar een derde van het parlement heeft het vertrouwen opgezegd en is opgestapt. Vakbonden en juridische adviseurs proberen de impassen te doorbreken... en werken samen met de regering hard aan de vorming van een tijdelijk zakenkabinet. Verslaggever Elle van Dane en oud-correspondent Julie van Tra... waren twee jaar geleden in Tunesië en namen er nu opnieuw de temperatuur op. Stevend het land af op een Egyptisch scenario... of zijn dit slechts de geboortestuipen van een beginnende de democratie. Dat zijn de vragen in deze reportage. Een enorme heuvel. Wel mooi uitzicht over Tunis. Misschien even aan deze man vragen. Dus het moet de afdeling van de martelaren zijn. La tom de tombe van Chokri Ah, bon, Eh ben vous redescendez... jusqu'à vous trouvez un tournant à droite. Eh ben il va vous emmener directement... Oh, voilà. Oké, merci beaucoup. We zijn op zoek naar het graf van de in februari van dit jaar vermoorde politicus Chokri Belaïd. Sinds het linkse oppositielid op klaarlichte dag werd vermoord, is de politieke situatie onrustig in Tunesië. Bijna elke dag zijn er demonstraties. Zoals ook eerder op de dag, zo'n 500 meter van de begraafplaats vandaan in het centrum van Tunis. De demonstraties ogen nu nog vredelievend en lijken in de verste verte niet op die van Egypte. Maar voor hoe lang nog? De toekomst van Tunesië leek aanvankelijk veelbelovend. Het was het eerste land waar de Arabische revolutie zich snel en met succes voltrok. Dictator Ben Ali was binnen twee weken weg en tien maanden later waren er de eerste democratische verkiezingen. Dat was oktober 2011. Twee jaar later zit het parlement in een politieke impasse. Religieuze en seculieren staan lijnrecht tegenover elkaar. Verkeerd gelopen. oh, Hier ligt hij dus, Chokri 1964 staat er boven 2013. Zijn graf linkse oppositielid. 6 februari werd hier op klaarlichte dag in Tunis vermoord. Shukri Belaid was just leaving home on his way to work when he was shot. A man who had denounced violence in Tunisia's tumultuous transition to democracy, he was killed by a gunman who, according to one witness, escaped on the back of a waiting motorbike. Leader Shukri Belaid, whose assassination has plunged Tunisia deeper into political crisis. Graf van marmer. Foto's. Van hem terwijl hij spietst. Man, kalend, snor. Vriendelijk gelaat. Hij ligt aan de rand van de begraafplaats hier in Tunis. Heel lopen. En zo'n twee, drie meter verderop ligt zijn collega, ook linkse oppositielid, Mohamed Brahmi. 27 juli werd hij vermoord met hetzelfde wapen. Ook op klaarlichte dag voor zijn huis. Terwijl zijn vrouw en kinderen. Erbij waren. Er staan een groepje mannen om de graven heen. Ik loop er even naartoe. Ik de le parce que c'est le jour sacré en islam. Je visite mon père en ma moeder. Elke vrijdag komt hij hier naartoe. Als hij het graf van zijn ouders heeft verzorgd, dan gaat hij nog even de laatste eer bewijzen bij het graf van Shokri Belaid. Tot tien dagen geleden was hij ambtenaar op het ministerie van Financiën, zegt hij. Chokri Belaid was, was een van de grote mensen in Tunesië. Een belangrijk persoon, net zoals alle andere mensen die hier begraven liggen. En Chokri Belaid heeft zich altijd uitgesproken tegen de huidige regering van de moslimbroeders. Heeft al... Tegen Ennagda. Tegen Ennagda, precies. Hij heeft altijd zich duidelijk uitgesproken... dat politiek en geloof twee hele verschillende werelden zijn... die je niet met elkaar moet vermengen. En daar geloof ik ook heel erg heilig in. En jammer genoeg gebeurt het nu... dat juist die twee werelden wel met elkaar vermengd worden. En u bent zelf ook een van de mensen die op hem gestemd heeft... op, op Chokri Belleid. No. No? No. Nee. nee, Als ik hem had gekend tijdens de verkiezingen... had ik zeker op hem gestemd. Maar daarin staat hij ook niet alleen. Hè? Iedereen nee. is eigenlijk zo dat ze pas nu hem, Chokri, uh, iets goed hebben leren kennen en onder de indruk van hem zijn. Maar ja, ja, dat heeft misschien juist daarom tegen hem gewerkt. Ja, dat vrees ik wel. Omdat uh, hij uh, zo uh, als, als een van de weinige zich uitsprak tegen en de moslimbroeders... werd hij heel erg populair en uh, kreeg hij steeds meer aanhang. En dat is hem inderdaad fataal geworden. Vorige week werd officieel bekend wat al langer werd vermoed. Dat de daders van de moord op beide Tunesische politici... afkomstig zijn van Ansar al-Sharia. Een organisatie van moslimextremisten, Ook wel salafisten genoemd. De regeringspartij in NAGDA heeft deze organisatie sinds augustus verboden. Maar hij krijgt vooral van de seculieren de kritiek dat ze hun veel te lang hun gang hebben laten gaan. Ze eisen dat Inagda opstapt, maar die weigert. Wat gebeurt er om de politieke impasse te doorbreken? En wat is er waar van de geruchten dat ze banden hebben met de salafisten? Om daar achter te komen gaan we naar het Hol van de Leeuw. Het parlement dus. We kunnen naar binnen een hek van wel 4, 5 meter hoog. En uh, soldaten houden de wacht met in de aanslag. Toch is er een vrij relaxed sfeertje. De parlementsleden zijn vandaag aan het vergaderen over de plannen om een uh, zakenkabinet te installeren. En uh, de mensen zeggen dat ze er genoeg van hebben en willen nieuwe verkiezingen. En uh, een zestigtal, zeventigtal parlementsleden is ook gewoon opgestapt en doet niet meer mee aan de vergaderingen. Maar de rest wel. En het overgrote deel is uh, lid van Enagda. Dat zijn er 113 van de 217. We zitten hier op de tribune. En uh, beneden is het, is het heel leeg. Ik tel uh, hooguit een derde van de politici, de rest is allemaal. Alle bankjes leeg, misschien nog wel meer. Zij uh, maakt uit van een van de drie partijen die samen de regering vormen. De trojka, zogenaamd. De vergadering is voorbij. Het is donderdag een uurtje of uh, half zeven. Dat is er niet, de politica van ENAH. Ah, is er Ah, bonjour, à chante. Bonjour, Aline. Ah, merci. Je m'excuse. C'est pas grave. We lopen wat gangen door en in een van de kamers ontmoeten we Hella Hamie. Ze is 48 jaar, een vrouw een beetje klein van stuk, 1 met de 60. Groene rokken aan... Uh, tot aan haar enkels een, uh, een cobertje en een sluier om haar hoofd getrokken. Vrolijke ogen, echt veel vechtlust. Ze verontschuldigt zich even, want ze heeft ontzettende trek. Want ze heeft de hele dag gevast. Maar het is toch helemaal geen vaste maand? Waarom heeft ze dat gedaan? Uh, het is bijna het slachtfeest, daarvoor een paar dagen. En uh, de negen dagen voordat het uh, slachtfeest er is... is het... Uh, uh, heel goed om te vasten. Dan krijg je bonuspunten, zegt ze met een grote glimlach. Maar ook is het goed, omdat als je vast... dan kom je dichter bij God te staan. En uh, we hebben nu wel echt uh, ja, hulp nodig van God... om ons door deze kritische periode heen te helpen. Nou, gelukkig heb ik nog wat Evergreen's in mijn tasje. Ja. Uh, bon appétit. Ja. Dat is haar foto, een portretfoto met de Tunesische vlag... En daarnaast heeft hij een sticker met een hand met vier vingers omhoog. En um, dat is, uh, ter, dat is de, het symbool van de islamisten in uh, Egypte, de moslimbroeders. En die steunt hij uh, van harte. Kijk, Egypte is nu natuurlijk een beetje een, uh, een, uh, een politieke chaos. Maar ambieert u het Egypte zoals dat eigenlijk toen nog aan de macht was er, eruit zag? Mm, no. No? Non, ik ondersteun uh, de moslimbroeders, want ik vind uh, dat je de stembusuitslag moet respecteren. Nou, hebben jullie net gesproken in het parlement over een, uh, uh, een zakenkabinet, of dat er wel of niet moet komen. Kan ik hieruit opmaken dat u daar dan ook geen voorstander van bent? Nee, niet Dat wil niet dat ik niet tegen Het is niet een kwestie van voor of tegen een zakenkabinet zijn. Het is zo dat, willen we Tunesië redden en deze transitie naar democratie redden, dan moeten we als partij, als ENACTA... Um, instemmen met een, een zakenkabinet. Want we willen absoluut niet dat die overgang naar een democratie verloren gaat. De oppositie heeft al geprobeerd het scenario zoals in Egypte uit te voeren. Ze zijn de straat opgegaan en ze hebben de regering en ons assemblee, ons parlement, verantwoordelijk gesteld voor de politieke moord. Wij vinden het heel erg dat onze collega's vermoord zijn. Dat vinden we verschrikkelijk. Maar je kan niet een regering verantwoordelijk stellen voor een politieke moord. Dat kan niet. Zij zeggen van misschien niet rechtstreeks politiek verantwoordelijk... maar jullie hebben het klimaat geschapen waarin dit kon gebeuren. jamais. de salafisten zijn impliqués... Ja, jammer genoeg brengt men ons altijd in verband met... De salafisten. Maar wij, wij, hebben gewoon de wet toegepast. We hebben heel veel salafisten zijn er gearresteerd. Er wordt nu onderzoek gedaan naar die moorden. We, zijn in een periode we, zijn. we moeten geduld oefenen. Dat is het allerbelangrijkste. Aller we moeten geduld oefenen opdat we de democratie in Tunesië redden. Het is 8 uur in de ochtend en we hebben een afspraak met Ben Kadour Anouar van UGTT. Met 800.000 leden, de grootste vakbond van heel Noord-Afrika. Anouar heeft heel even tijd voor ons. Hij werkt de laatste weken zeker 12 uur per dag. Want behalve vakbondswerk heeft zijn organisatie zich opgeworpen als bemiddelaar in het politieke conflict. En met succes zo lijkt. De grondwet is bijna af en er is afgesproken dat er binnen twee weken een nieuw zakenkabinet is. Er waren Constitution, Constitution, zaten pijnpunten in de, de, de tekst die er lag voor de grondwet. Een voorbeeld is dat, dat er stond dat de man en de vrouw complementair zijn aan elkaar. Dus dat de vrouw ja, daarin ook ondergeschikt kan zijn aan de man. Uh, dat staat nu niet in onze grondwet en dat willen we ook niet. Dus dat is geschrapt. Dat een man en vrouw zijn nu gewoon gelijk aan elkaar gesteld in de wet. En uh, nu is er nog een pijnpunt hoeveel macht de premier krijgt... en hoeveel macht de president. Maar voor de rest uh, uh, zijn, we, zijn we er wel uitgekomen... en is er, ligt er nu een, een tekst waar we over kunnen gaan stemmen. Laten we even teruggaan naar 2011. Uh, in oktober waren we hier eerder. Ja. Nu zijn we twee jaar verder... Um, waar maakt u zich op dit moment het meeste zorgen om? Het pour voor ons het terrorisme. chose is nouveau in Tunisie. Het terrorisme, daar maak ik me het meeste zorgen om. Uh, we hebben natuurlijk twee uh, politici verloren aan, aan, aan terroristische moorden. En wij als vakbond wij zijn nu zelf ook doelwit. U moet weten dat onze president niet naar buiten kan zonder uh, beveiligingsmensen om zich heen. Dus ja, als er hier steeds meer aanslagen komen van salafisten... dan gaat de economie naar de knoppen en dan is de hele revolutie voor niks geweest. Dus daar maak ik me ontzettende zorgen over. Ook rechters hebben bewaking nodig. Ze ontvangen bedreigingen van salafisten. Dat vertelt mensenrechtenadvocaat Ayachi Hamami ons. En parmi les de magistraten, zijn sous escort. Maar de magistraten, zoals je weet, zijn conservateurs die niet veel praten. Nee, euh, zelf heb ik geen euh, bedreigingen gehad van euh, salafisten. Maar het is waar dat er steeds meer mensen bedreigd worden door salafisten. Onder andere ook de rechters die euh, de zaken behandelen van terroristen. Die worden bedreigd, die krijgen telefoontjes waarin wordt gezegd: euh, We weten wie jullie zijn en we, we zullen jullie ook afslachten, zoals de anderen. Gelukkig gaat het volgens hem niet alleen bergafwaarts met Tunesië. La liberté de inculpés of accusés de choisir leur avocat librement. Veel is er veranderd. Onder andere dat verdachten hun eigen advocaat kunnen kiezen. Dat is wel een groot recht. En wat natuurlijk ook zo is, is dat er persvrijheid is, waardoor mensen die voor de rechter worden gesleept, hun zaak kunnen kenbaar maken in de pers. Dan l'opinion publiek. Het is positief. Een van de eerste slachtoffers van geweld van salafisten... ...was de 54-jarige theater- en filmproducent Habib Belhedi. In een bioscoop in een zijstraat van de bekende Avenue Bourguiba ...straat waar de revolutie zich voltrok, ...had hij in 2011 een controversiële film over de islam vertoond. De trokken tijdens de film de bioscoop binnen en sloegen hem en de zaal kort en klein. Kort daarna ontmoeten we hem. Hij was zwaar teleurgesteld in het vervolg van de revolutie. We spreken opnieuw af. Hij is nog steeds uh, gesloten, permanent. Hij is in die twee jaar twee keer open geweest, waarvan één keer voor een uh, partijbijeenkomst van Agda. Oké, okay, maar waarom is hij nog steeds dicht dan? We een Tunisiean proverb. We zeggen dat een magasin is beter dan een slechte location. Beter een gesloten winkel dan een slechte huurder. Dat is een, een wijsheid in Tunesië en daarom is hij nog steeds dicht. Maar ja, hij was de huurder, Habib was de huurder. Ja, maar ze, willen, ze durven het risico niet meer aan om hem aan hem te verhuren. Wat doet het met jou om hier weer te staan? Ik doe je snor is wat grijzer? Heb je wat zorgen gehad afgelopen twee jaar? Of gaat het goed met je? Ça ja, me fait mal, Qu'elle est parce que c'est pas moi qui l'anime. Moi, je veux bien que important dan een Het doet me verdriet om deze zaal dicht te zien, want het zou veel beter zijn voor Tunis als er meer bioscoopzalen open zijn. En daarbij kwamen er ook vrij veel mensen naar deze bioscoop. Gelukkig zijn er nu twee van dit soort zalen op andere plekken geopend... met dezelfde programmering. En, um, en ik heb zelf ook een uh, verbouwing. Ben ik bezig met een verbouwing van een andere bioscoopzaal. Laten we daar naartoe gaan. Oké, okay. Mooi. Ondanks de politieke onzekerheid en tegenwerking blijft Habib Belhedi geloven in een Tunesië waar persoonlijke vrijheid voorop staat. En hij is bereid daar opnieuw risico's voor te nemen. De cultuur in deze periode is een risico. Ikzelf ben al een provocatie. Het feit dat ik er ben en dat ik deze films en theaterstukken wil laten zien, is al een, een risico en een provocatie voor de Salafisten. Maar daarom is het ook belangrijk dat wij gewoon door blijven gaan met het werk wat we doen. Je suis un défenseur de la liberté je suis dans la Ik heb altijd gevochten voor uh, vrijheid van meningsuiting, ook onder Ben Ali. Dus nee, bang zijn is geen optie. Moi, je ne vous rien devant la liberté pour offrir la liberté à la jeunesse et aux générations Mijn leven, wat is het waard als ik me niet inzet voor de volgende generaties? Hij moet zich inzetten zodat de volgende generaties nog meer kunnen profiteren van de vrijheid van meningsuiting. Dat is voor hem heel belangrijk. Hoi. Ik wil heel erg een beetje. Ja, ik zeg erover. Is nou een ander schip? Houd het goed. Hoe gaat je het? Het is een Het is ja, de zachte krachten zullen overwinnen, hopen wij met Henriette Roland Holst, ook voor Tunesië. Foto's, archiefbeeld en meer achtergronden over Tunesië kunt u bekijken op onze nieuwe buitenlandssite vpronl slash grenzeloos. En daar kunt u behalve deze reportage ook de reportage horen die Ellen van Dalen en Julie van Traat twee jaar geleden maakten in Tunesië. Bureau Buitenland, ontrafelt het wereldnieuws. We blijven in de regio. Uh, dat wil zeggen, deze week begon in Geneve... een nieuwe ronde van onderhandelingen... over het nucleaire programma van Uran, Iran. U weet, Iran, dat keurig alle verdragen... op gebied van niet-verspreiding van kernwapens heeft ondertekend... wordt er door het westen van beschuldigd... een nucleair wapen te ontwikkelen. Zelf ontkent het land dat. Maar er zijn problemen met het uraniumverrijkingsprogramma van Iran. De onderhandelingen zaten vast. Maar nu is er een nieuwe en naar verluid gematigde president Rouhani... En lijkt er meer wil te zijn om eruit te komen. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook... omdat het land zucht onder zware economische sancties. Pijman Jafari, politico politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam... en Iran van geboorte. Goedenavond. Goedenavond. Uh, hoe, hoe zijn de besprekingen precies gegaan uh, deze week? Men was gematigd optimistisch, begreep ik. Ja, uh, misschien wel meer dan dat. Uh, er waren heel veel positieve uh, geluiden. Uh, en men kijkt altijd naar de onderhandelingen van 7 en 8 november. Ja. Uh, en er doen geruchten eronder dat er uh, um, ja, ook concrete uh, plannen natuurlijk zijn voorgesteld. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een mooie PowerPoint-presentatie gehouden... waarbij ook in details uh, onderhandeld is. Ja. Ja, en uh, de, de, de, waar zit de, de ruimte dan? Uh, het, het punt is: Iran verrijkt uranium boven een niveau, 20 procent. Ja, uh, dat uh, is wat uh, ze tot nu toe verrijken. En dat mag en... eigenlijk niet. Nou, jawel. Onder eigenlijk het non-proliferatieverdrag mag je dat doen. Maar van uh, ons mag het niet. Nee, precies. Want daar kan je een, een bom mee maken, althans. Nee, als je richting je 90 op. gaat. Ja. En, en daar is dus Iran ver van verwijderd eigenlijk. Ja. Dat zou jaren duren om, om zover te komen. Kijk, wat er natuurlijk speelt uh, is wantrouwen. Nee. Tegen elkaar. Iran zegt, uh, wij hebben het uh, verdrag ondertekend... Dus wij hebben het recht om uranium te verrijken. Ja. En het Westen zegt van... Uh, nee, eerst moet je al het uraniumverrijkingsprogramma uh, opgeven. En het lijkt er nu op dat het Westen eigenlijk daarvan afstapt. Dat ja. hoor ik tenminste ja. minder hardop gezegd worden. Ja. En aan de andere kant zie je dat Iran bereid is om... Um, ja. meer, uh, niet, niet boven die 20% ja, op zijn en, minst te ja, gaan. Ja. En, en, en meer zekerheid te bieden dat er meer controles uh, ja. en toezicht komen... op, uh, op de nucleaire installaties. Ja. Wat er al is, hè, om ja. nog eens te ja, benadrukken. Maar niet op alle niet op, op de, alle installaties? Op, op alle uraniumverrijkingsinstallaties is er. Okay. Uh, er is een militaire uh, uh, plek waar uh, Iran geen uh, toezichthouders toelaat. Nee. Goed, er was veel berichtgeving dus over die onderhandelingen deze week. Ons viel een gesprek op tussen de voormalige minister van Buitenlandse Zaken... van het Verenigd Koninkrijk, Jack Straw... en Christian Amanpoor van CNN. Laten we even luisteren. Iran objectively, is een natuurlijke ally van de internationale community en the West. Als we dit kunnen this. Ja, we horen Stroll zeggen dat Iran een uh, natuurlijke bondgenoot... van de internationale gemeenschap en het Westen is. Dat is een opmerkelijk geluid. Uh, of niet van Jack Stroll? Want Jack ja. Stroll en de huidige president Rouhani die kennen elkaar. Hè. Ja, uh, al uh, Jack Stroll ging regelmatig naar Iran uh, tussen 2001 en 2004... Toen de hervormingsgezinde president Ghatami er zat om ook de nucleaire besprekingen vlot te trekken. Nou, kijk, wat, wat dit uh, zegt, is ja het is heel paradoxaal. Want uh, enerzijds ben ik, hem, ben ik het erg uh, met hem eens. Als je kijkt naar de Iraanse bevolking, er is net een opiniepeiling geweest. Achter, acht, uh, sorry, 80 tot 90 procent van de Iraniërs zegt, we willen goede betrekkingen met, met de het VS. VS. Ja. Zelfs met de VS. Ja. Uh, zeer hoogopgeleide uh, bevolking. Uh, eigenlijk al een uh, eeuw. Uh, ervaring met uh, experimenteren met uh, democratisering. Uh, die overigens in 53 door het uh, toedoen van Amerikaanse staatsgreep uh, teniet werd, uh, werd gedaan. Het afzetten van de toenmalige president Mossadegh. Ja, ja, en dat heeft natuurlijk die kwaad bloed gezet, maar goed, dat is geschiedenis, maar mensen zijn bereid om ja. uh, daar overheen te kijken. Als er uh, um, wederzijds vertrouwen komt. Ja, waarmee Iran en dat, dat zit hier een beetje onder en dat is ook al eerder door, door uh, andere analytici uh, geopperd eigenlijk een veel logischer bondgenoot is dan de huidige bondgenoten van met name de Verenigde Staten, namelijk bijvoorbeeld ja. het, het Saoedisch Koningshuis wat, ja. wat uh, veel minder democratisch potentieel heeft ook binnenstands dan ja. Iran. Absoluut, ik bedoel als je zelfs huidige politieke systemen van die landen vergelijkt, uh, is Iran in Walhalla van democratie als je dat afzet tegenover uh, Saudi-Arabië. Ja. Als het gaat om het financieren van terroristische uh, groepen... ja, we weten uit welke landen de aanslagplegers van 9-11 kwamen. Een meerderheid uit uh, Saudi-Arabië. Heel veel uh, financiële... ...middelen en wapens die nu naar uh, Al-Qaeda in Syrië vloeien... ...komen uit Saudi-Arabië en Qatar enzovoorts. Dus ja. in die zin zou, zou dat inderdaad zo lijken. En dan is natuurlijk de vraag van... Uh, ja, wat, ...wat zit daartussen, wat is het obstakel? Ja. Um, nou, wat is het obstakel? Nou, Ik denk dat twee, <laughs> twee dingen een, een, een rol spelen... Uh, in de eerste plaats geschiedenis. Dat moeten we niet onderschatten. Uh, de diplomatieke korps in de VS is natuurlijk opgegroeid... met een uh, vijandsbeeld van, uh, van Iran. En dat ja. gaat terug tot de revolutie-gijzelname... Uh, van de uh, Amerikaanse ambassade. Ja. Uh, dus dat zit heel erg nog mee, um, in... Die koude oorlog richting uh, Iran mentaliteit. Dat zal aan de andere kant niet veel minder zijn. Dat, dat was mijn tweede punt. Okay. En uh, in Iran hetzelfde natuurlijk. Ja, ja, de huidige ja. mensen die nu Iran besturen, die zijn opgegroeid of sorry, een uh, uh, leidende rol gespeeld tijdens de iran irak Oorlog, Waar ze het gevoel hadden van hey, de Amerikanen steunen Saddam Hussein. Hm. Dat is ook uh, uh, waar gebleken. Uh, zij hebben de Shah gesteund. Hè, uh, zijn geheime uh, politie enzovoort. Waardoor zij gemarteld werden. Dus aan beide kanten zitten er heel veel geschiedenis achter. Ja, ja. En dat zou natuurlijk uh, opgelost moeten worden. Ja, en denk jij dat zo'n bondgenootschap, in wat voor vorm dan ook, maar een, een soort machtsverschuiving in die richting, dat dat zou kunnen ontstaan zonder dat uh, het theocratische bewind in Iran verdwijnt? Uh, ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat sowieso er heel veel beweging in Iran zit. Uh, en dat het niet, niet vastgeroest is. Je ziet het ook in de posities die zelfs uh, opperste Ayatollah Khamenei inneemt. Die zegt van, we moeten heroïsche flexibiliteit tonen. Dus zijn bereidheid om naar links en rechts te schuiven. En dat dat politieke krachtenveld in Iran ingewikkeld is. He, je hebt het president, het parlement. Uh, dat kan verschillende kanten opgaan. Uh, en... Niet te vergeten, deze politici zijn echt uh, belust op macht. Ze willen overleven. Ja. Dus ik denk dat ze ook in die zin uh, pragmatisch zijn als het hun uh, ja. meer oplevert. Die, die, die toenadering, hè? Heel, ja. heel voorzichtig tussen het Westen, Verenigde Staten en Iran. Uh, zit, zit daar iets anders achter? Uh, bedoel, de, de, de geopolitieke verhoudingen zijn sinds de val van de muur... en met de opkomst van China natuurlijk enorm ja. veranderd. Speelt dat een rol erin? Ja, kijk, uh, absoluut. Je ziet het vanuit de VS... dat ze eigenlijk uh, goede bondgenoten als uh, Egypte en Tunesië verloren zijn. Uh, Syrië lijkt even vlot te gaan in de richting van het Westen. Want dat zou Iran uh, verder onder drugs te zetten. Maar dat loopt dus niet vlot. Als dat is er nog. Dus het lijkt erop dat ze eigenlijk bereid zijn... om Iran iets meer regionale macht te geven. Ook omdat uh, China en uh, Rusland uh, erg uh, kwaad zijn op de opstelling van het, van het Westen. En dat is precies wat Iran al jaren gewild heeft. Serieus genomen worden als uh, politieke uh, factor. Ja. En in ruil daarvoor zou het dan bereid zijn... om misschien uh, uh, uh, positieve invloed aan te wenden in Syrië en uh, uraniumverrijking te beperken. Ja. En uh, zien uh, de Saoedi's in die zin de bui al hangen... dat ja. dat de reden is dat ze de afgelopen week boos zijn geworden... en hun zetel in de VN-veiligheidsraad hebben geweigerd? Absoluut. En uh, Netanyahu heeft natuurlijk ook afgelopen week... iets in de Knesset gezegd wat opmerkelijk was. Namelijk uh, dat er goede banden zijn met een aantal Arabische landen. Uh, uh, er wordt... Gespeculeerd dat eigenlijk Saudi-Arabië, Qatar en uh, Israël naar elkaar toe trekken, omdat al die landen zich zorgen maken over de toenadering tussen Iran en het, uh, en het Westen. En dat zou hun geopolitieke uh, uh, positie natuurlijk uh, ondermijnen en hun bondgenootschap met de VS. Schuivende wereldpanelen. Dankjewel, Pijman Javari. Graag gedaan. Berichten uit Blochistan. Wc-papier bij de drooggisterij op de hoek van Laan 20 en Laan 9. Berichten als deze verschijnen al wekenlang op Venezolaanse Twitterpagina's. Want er heerst in Venezuela grote schaarste in de supermarkt. Basisproducten als bloem, boter en wc-papier zijn erg moeilijk te vinden. Via sociale media houden Venezolanen elkaar op de hoogte... van waar je toch nog wat kan kopen en leveren ze kritiek. In onze rubriek Berichten uit Blokgestand... kijken we naar dat soort Twitters, Facebooks en blogs... naast mijn redacteur Edwin Koopman. Jij hield het voor ons bij, Edwin. Hallo. Ja, hallo. Hoe komt het dat de winkels in Venezuela zo leeg zijn? Ja, het is natuurlijk bizar. Hè? Venezuela is een van de rijkste landen van Latijns-Amerika... en toch zie je daar schappen. Nou, de belangrijkste reden is dat uh, de, de, in Venezuela de staat sinds een aantal jaren de uh, voorziening van de basisproducten op zich heeft genomen. Uh, Hugo Chávez, uh, god hebben zijn ziel, een weile president van uh, Venezuela, socialist, revolutionair. Die wilde op die manier de import uh, beperken en zoveel mogelijk de productie in het land stimuleren. Maar tegelijkertijd heeft hij op allerlei basisproducten maximum prijzen gezet. Nou ja, en dat wilde hij dan doen om de armen uh, buiten schot te houden van de inflatie die er ook enorm is. Uh, lage prijzen betekenen voor de producenten vaak dat ze failliet gingen... want ze konden het niet meer bolwerken. Uh, dat leidt dan weer tot schaarste. Uh, nou, en we weten allemaal dat schaarste weer tot hogere prijzen leidt. Dus die hele manoeuvre die werkte eigenlijk averechts precies het tegenovergestelde. De prijzen gingen omhoog en de schappen raakten leeg. Mm -hmm. uh, nou, daar krijg je natuurlijk kritiek op. De belangrijkste oppositieleider van Venezuela, Enrique Capriles... die schreef op zijn blog het volgende. Deze regering die haar bevolking uithondert, heeft te veel fouten gemaakt. Nu heeft ze ook nog het lef om te vertellen dat de rijen in de winkels het gevolg zijn van een complot. Erken de honden van je volk en geef je mislukking toe. Is het de regering die mislukt, inderdaad? Ja, nou, inderdaad. Het is natuurlijk wel de basis van het probleem. Uh, sinds Chavez uh, en nu dus door Maduro, zijn opvolger, ja, is de economie uh, steeds meer gecentraliseerd. De staat neemt zelf steeds meer dingen in handen. Uh, maar die voorzieningen ja, die schieten tekort en dat levert dan onder andere die schaarste op. Nou, die regering die, uh, die geeft dat natuurlijk niet toe. Die zit uh, in een permanente oorlog met de ondernemers. En die zegt, ja, die ondernemers en die rechtse oppositie hebben de schuld. Hè? Die hebben de uh, productie uh, verlaagd en die hebben ook allerlei producten opgeslagen. In de, in, de, in de opslagplaats om te speculeren. En ze zouden dus allerlei dingen achterhouden en zo de mensen verplichten om ja, duurdere dingen te gaan kopen. Ja, Maduro, die, uh, die president van nu, die fulmineert dus tegen die oppositie en zegt ja, uh, dat uh, het allemaal de schuld is van hun. Dit moeten we met wortel en tak uitroeien. Met één hand slaan we die burgerlijke parasieten neer... en met de andere produceren we. We zijn de productieve hand van het volk. Ja, maar... Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, producenten echt basisgoederen achterhouden. Want ze willen natuurlijk wel geld verdienen. Ja, nou ja, het is in de praktijk ook wel gebleken dat het hier en daar gebeurt. Uh, maar niet zoveel als de regering uh, beweert. En er is nog iets uh, heel vreemds aan de hand. Uh, de, de energie... Uh, die is ook schaars. Op de havenklap heb je dat de stroom uitvalt in, uh, in Venezuela. Nou ja, uh, ook dat is volgens Maduro en de zijne opgezet door die rechtse oppositie. Een blog van de, de radiozender van de staat citeerde de minister van Buitenlandse Zaken, Elias Gaua, als volgt. Met sabotage wek je geen sympathie van het volk van Chavez, Het volk van Bolivar. Tegenover de aanval van de burgerij zal de wil en het geweten van het volk zegevieren. Zoals commandant Chavez het ons heeft geleerd. Ja, duidelijke taal. Um... Ik, ho ik hoorde van de week een heel uh, merkwaardig verhaal. In, in dit gevecht zou de Venezolaanse staat... een fabriek van wc-papier bezet hebben, klopt dat? Ja, nou, dat klinkt natuurlijk als een heel gek verhaal inderdaad. Ja, de staat die heeft, uh, heeft die fabriek bezet. En uh, de mensen zien daar dan in Venezuela... ook wel weer de humor uh, van in. Uh, een van de bloggers, uh, Guru Huki schuift het volgende op zijn blog hierover. Venezuela heeft opnieuw gescoord. De staat heeft wc-papier tot strategisch goed verklaard... en heeft de Nationale Garde een fabriek laten bezetten die het produceert. De staat noemt de inname van de fabriek vriendschappelijk. Ze zou louter zijn bedoeld om te controleren... of het bedrijf niet onder zijn capaciteit produceert... om zo de staat te ondermijnen. Ja, Edwin, even kort tot slot. Uh, dit, dit speelt natuurlijk ook allemaal omdat er binnenkort verkiezingen zijn hè, in Venezuela. Ja, inderdaad. Uh, en uh, de Venezuelanen gaan dan stemmen voor gemeenten. En volgens sommigen worden deze schaarste zaken, elektriciteit en basisproducten... een van de belangrijkere thema's in de campagnes. De kritische schrijver en uitgever Fausto Masso tweette dit. De verkiezingen van 8 december zijn een referendum over de presidentiële macht. Maar ook over het socialisme. De schaarste, de honger, de inflatie. De onveiligheid. Goed, een referendum dus straks over het wc-papier. Dankjewel, Edwin Koopman. Dit was Bureau Buitenland van deze week. Zometeen een labyrint. Onder meer Pieter, toch, over de geschiedenis van Sint en Piet? Ja, er is natuurlijk veel discussie over. En, en is het nou racistisch of zijn er andere dingen aan de hand? Het Blijkt allemaal veel erger. Het is niet racistisch, maar wel luguber, seksistisch, sadistisch en heidens. <laughs> Kijk, van dit moeten we het hebben. Dit was het dus, Bureau Buitenland. Wij eindigen met onze serie Ondertussenin... van geluidskunstenares Cilia Erens. Zij registreert overal ter wereld geluid... en deze nieuwe reeks is tot stand gekomen met steun van het Mediafonds. Ik laat u tot slot Achter in Bulgarije. Ondertussen in Bulgarije, Varna. Na partijen organiseerden de de beurt de de van de nationale en ik непобедима de Armee voor het gevoel dat we in de bezig Racisme wordt onderschat in Nederland. Eens en volgens. De term racisme is aan nivellering onderhevig. Mij valt vooral ook intolerantie en racisme bij alle getonen op. We hebben voor de Tweede Wereldoorlog kunnen zien... wat stelselmatig wegzetten van tussen aanhalende tekens... burgers toe kan leiden. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Racisme komt er allerlei vormen voor. Maar waar het ons om gaat is waar hebben mensen last van. En uw mening die telt. Onze parlementariërs zijn tegenwoordig mieterige kleine mannetjes worden geloof Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? 50.000. Nee. 200.000? <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZ>? Nee. 1 miljoen?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 En je reis kan beginnen. Voor een perfecte akoestiek oplossing ga je naar Incatro.nl. Comfort heeft een klank. Dit is Radio 1.